Onbekende heeft afgelopen weekend bij een gemeenteraadslid uit Stijn een brandend stuk doek in de brievenbus gestopt. Het raadslid Vij van de lokale partij DOS werd op tijd wakker en wist de brand zelf te blussen. Hij heeft aangifte gedaan. Hij sluit een verband met zijn werk als raadslid niet uit. Voor hij raadslid werd, was Vij twaalf jaar wethouder in Stijn.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 Het weer bewolkt met af en toe een bui, maar ook zon. Temperatuur ongeveer 5 graden in het oosten en een graad of 8 aan de westkust. Morgen opnieuw bewolkt en vooral ochtends regen bij een temperatuur van gemiddeld 6 graden. Dit was het met... Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan nog files op de A1, Apeldoorn Amsterdam. Bij het Hoeverlaken 4 kilometer en bij Knopert-Muidenberg ook 4. Op de A2 Utrecht Amsterdam, bij Apkoude 3 kilometer en bij het holendrecht nog eens 2. A4 Den Haag Amsterdam bij Zoeterwoude Dorp 5 kilometer. De A7 Hoornzaandam bij de Afritzaandijk 3. Aan ongeluk is de linkerrijst ook dicht. Verderop is de dagelijkse file op de A8 nog niet verdwenen. Bij het Koenplein 4 kilometer. De A9 Diemen Amstelveen bij Oudekerk aan de Amstel 3. En de A9 Alkmaar Amstelveen bij Knoppen Draasdorp 4. Op de A12 Den Haag Utrecht bij Knoppen Clunetten 8 kilometer. Op de A27 Breda Utrecht voor datzelfde Knoppen Clunette 7 Vanuit Almere op de A27 bij Beeldhoven 2 kilometer. En op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Amersfoort-Vathorsten en albert 4. De noordelijke randweg van Den Haag, de N14, vanuit Leidschendam staat 2 kilometer bij Voorburg. En op de N207, Bergambach naar Lisse, rijdt het langzaam voor de aansluiting met de A4. Tot zover de verkeers.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 Zo kerstklassieker aan het begin van het derde laatste uur alweer van zondag in Kennemerland bij CFM Zandvoort. We zijn er tot aan vijf uur. Je de Wham en Last Christmas. En wat gaan we allemaal in dit uur nog doen, albert -Jan? Nou, we hebben, zoals ik al zei, in het begin van het programma begonnen. Het laatste uur staat de bol van de sportnieuws. Zo is er erg veel internationaal voetbalnieuws. We hebben golfnieuws voor onze Nederlandse golfers. Dat is een goed bericht. We, gaan, uh, we hebben Formule 1 nieuws en uh, we hebben ook nieuws over de Volvo Ocean Race. En dat is een race van over de wereld en dat wordt in etappes verzeild. En daar hebben we ook een tussenstand van half vijf natuurlijk het dier van de week. En om kwart voor vijf natuurlijk het gedicht van de dag. Het gedicht van de dag? Ja, niet van de week. Maar nee, nee, nee dat van kan niet meer nou. Nee, van de dag. En dat gaat natuurlijk over, en dat staat in het teken van familie. Oké, okay, nou ik ben heel benieuwd. Ga er zeker naar luisteren zo duidelijk. Oh, dit zijn de Jingle Bells, hè? De Jingle Bells Rocks. Yes. Kijk. What fun it is to ride and sing a slain song tonight Hop and begun Jingle bell, jingle Time guys Here we go We're In zondag in Kennermeland, zondag in Kennermeland. Je blijft op hoogte. van uh, Nick en Simon, je de Roos Rosa op de Sanfordse Radio. Vandaag zondag in Kennenbeland niet met Rudy en Aldo, maar met Albert-Jan en Rob. En we zijn daar tot aan vijf uur en leuk dat je luistert trouwens. Uh, ja, ja. ja nou, hartstikke ja. leuk. De, de, hartstikke leuk. Goed. Geweldig. Uh, zoals ik al zei, uh, veel uh. sportnieuws. En uh, voor de eerste sportnieuws gaan we naar de Engelse Premier League. Want daar was afgelopen weekend een confrontatie tussen twee Nederlandse keepers. Want na het vertrek van Edwin van der Sar hebben we nog twee absolute toppers uh, aan, aan, aan keepers in Engeland rondlopen. En met name Tim Krul en Michel Vorm bleken zaterdagmiddag niet te passeren in de Premier League. De Nederlandse sluitposten van Newcastle United en Swansea hielden bijna hun doel schoon in de Engelse competitieduel. 0-0. Het was voor rust vooral verkeer in Newcastle. De Nederlandse doelman Tim Krul had weinig te doen in tegenstelling tot zijn landgenoot Michel Vorm onder, onder de andere lat. Swansea's goalie Vorm had handenvol werk om subtopper de MacPiece. Mac Zoals ze genoemd worden Van scoren af te houden Pas in de tweede helft kropen de gasten meer uit hun schulp Dat leverde zowaar nog een flink aantal kansen op Voor de middenmotors Vorm en Krul hielden beide echter stand En pakten daarmee een punt voor hun team Krul en Vorm maakten in dit seizoen al veel indruk De reservekeepers van Oranje Behoren tot de minst gepasseerde doelmannen In de Premier League dus Oké okay. Nederlandse furora Dat wat betreft de sport bij zien Zet je radio onder de kerstboom Zet hem op CFM. Oh, Dat was Split en Message to My Girl. Wat gebeurt er op de sportvelden van Zuid-Kennemeland? ...blijft op de hoogte. Nou ja, Zuid-Kennemerland in ieder <laughs> ruim begrip. geval de... ruim begrip. De sportvelden, want we gaan eens even kijken naar de wedstrijden in de divisie ...die vandaag gespeeld zijn. We hebben Ajax tegen ADO Den Haag. Geweldige scoren voor Ajax. Daar werd het 4 tegen 0. Dan komen ze naar de wedstrijden waar we het zojuist over hadden. En die zijn uh, inmiddels geëindigd. Feyenoord tegen FC Twente. Daar werd het 3 tegen 2. Dus FC Twente heeft het uh, niet gered vandaag tegen Feyenoord. Feyenoord scoort daarmee 3 punten Dan Nakbreda op de valreep hoor Gewoon ja. een uh, verandering nog Nakhbreda tegen AZ Daar is de eindstand geworden 2 tegen 1 Dus zowel uh, AZ als FC 20 scoren vandaag 0 punten en vanuit Nederlands voetbal gaan we naar de Spaanse competitie. De Primera División. Want behalve FC Barcelona heeft geen enkele ploeg dit seizoen een antwoord op het flitsende spel van Real Madrid. Sevilla werd zaterdagavond de dupe van de Madrileense Madri darendrang 2-6. Dezelfde score stond vorig jaar ook al op het scorebord. Real verdediger Peppe kreeg vlak voor de rust zijn tweede gele kaart en mocht vertrekken. Vlak voor tijd moest ook Manu van Sevilla inrukken. de rukken. De koninklijke heeft nu drie punten meer dan Barcelona. En zoals u weet speelden de Catalanen vanmorgen de finale van de wereldbeker... ...voor clubteams tegen het Braziliaanse Santos. Eindstand 4-0 met briljant voetbalspel van Barcelona. Een week na de pijnlijke 1 3 nederlaag tegen Barcelona Basriel weer goed opdreef. Al naar rust stond het elftal van José Mourinho met 3-0 voor. Cristiano Ronaldo maakte er twee. Tussendoor zorgde José Cal Calión voor de 0-2. Angel Di Maria tilde na de rust de tussenstand naar 0-4 wanneer Jesus Navas snel wat terugdeed namens de gefrustreerde thuisploeg. Vlak voor tijd was het wederom de beurt aan Ronaldo om te scoren. De Portugees maakte zijn derde van de avond en zijn twintigste van het seizoen. Hamid Antitop zorgde voor de 1-6. Negredo bepaalde de eindstand. En wat betekent dat voor de topscorers in Spanje? Ja, de strijd om de to titel in de Primera División gaat onvermiddeld door. Cristiano Ronaldo en Lionel Messi zijn voor deze eretitel in de hevige race verwikkeld. In de recente crash, clash tussen Real Madrid en Barcelona kwam zowel Ronaldo als Messi niet tot scoren. Ronaldo bracht dit weekend weer veranderingen in. Op bezoek bij Sevilla nogmaals 2-6 winst wist de Portugese aanvaller driemaal het net te vinden. Daardoor staat zijn teller nu op 20 doelpunten. Maar ook liep hij drie goals uit op rival Messi, die dit week in de Barcelona niet in de competitie in actie kwam. Nou horen ze juist uh, José Calian die heeft vandaag een, uh, een rol gespeeld uh, tijdens het voetbal. En van José Calian gaan we naar José Feliciano. Is nou Spaans wordt ook steeds beter. Hier is uh, Feliz Navidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prosperen. Historie José Feliciano en Feliz Navidad, gevolgd door Madonna en Leica like Virgin. Ja, leuke plaatjes zo achter elkaar. Hè? De zondagmiddag bij CFM, het begint al een beetje donker te worden. Hmm. Goed, we gaan uh, ja, uh, ondanks het feit dat het Formule 1-seizoen uh, uh, al is afgelopen. Blijven de nieuwtjes binnendruppelen. Want Renstal Toro Rosso komt volgend jaar in de Formule 1 uit. Met een volledig nieuw team. De Australier Daniel Ricciardo. En de Fransman Jean-Éric Vernier krijgen een stoeltje bij het team. Dat vorig jaar als achtste in het constructeursklassement eindigde. Ricciardo en Vernier zijn de vervangers van de Zwitserse piloot Sebastian Beumé. En de Spanjaard Jaime Alguazuari. Vernier, 21 testte dit jaar al voor Red Bull. Hij domineerde in november in de Young Drivers Test. Races op het CP van Abu Dhabi Ricky Jardo, 22 jaar Reed een deel van het afgelopen seizoen Voor HRT En nieuws van Nederlandse bodem En wel van de Miljonairs Fair Want daar eh, topmodel Dotson Cruise DJ, DJ Armin van Buren En daar komt die autocoureur Tom Coronel Gaan de ruimte in De drie tekenden tijdens de Miljonairs Fair Een contract met SXC Space Expedition Curaçao Om in 2014 een ruimtereis te gaan maken De BN'ers maken deel uit van 100 founder astronauten. Tom Coronel is er duidelijk over. Dat is wat ik altijd al wilde. Voor mij kan de tijd niet snel genoeg gaan. Ik behoor tot de 100 gelukkigen die deze unieke ervaring in 2014 als eerste gaan beleven. Dit is een van de weinige dingen op mijn verlanglijstje die ik straks ook kan afstrepen. Helemaal top. We moeten dit overigens niet allen zien als een uitje voor de happy view. Het is ook een project dat bijdraagt aan het verder terugdringen van de vliegtijden. Straks kun je in 2,5 van hier naar Australië vliegen al dus, Coronel Oké, okay, ik ben benieuwd of dat uh, echt gaat gebeuren Coronel de lucht in hey. <laughs> Hij gaat de lucht in, we gaan hem meemaken Oké okay. Nou ja, er liepen net een paar gezellige mutsen langs, moest ik even naar zwaaien, dus uh, ik heb niet alles van jou bericht gevolgd, maar goed. Nou, dan, dan luister ik dan naar de herhaling. Oké, okay, dat doe ik zeker. Wanneer is dat, weet je dat? Ik weet het niet. Donderdag dacht ik zeker. Donderdag, hè, volgens mij. Ja, ja. ook dan weer tussen 8 en 11. Luister je naar zondag, in ken hem, op CFM. Simpson en as a Rock. Weet je wat we nou vergeten zijn? Vertel. We zouden om half vijf het dier van de week doen. Nou, dan doen we het alsnog toch? Oké, okay, even rap dan. Juist. Het dier van de week. En dat hebben we vandaag twee. En wel, dat doet mij alweer zo deugd. Hè. Het zijn twee ro jonge rode katers. Oh, ja, ja, ja, ja, ja. Paul en Sam op... hebben we het over. Paul en Sam zijn twee prachtige ro jonge rode katers. Ze zijn dol op elkaar. Ze gaan er graag samen op uit om muizen te vangen. Buiten spelen en ravotten is hun grote passie. Dit die naam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 Zandvoort. Telefoon is te bereiken op 023 571 3888. 571 3888. Of via de website www.dierenhuiskennemerland.nl. En dagelijks geopend van 1 tot 4 van maandag tot en met zaterdag. Haal ze uit het asiel en uh, geef ze een heerlijk onderdak. Dus morgen kan je gewoon weer langsgaan voor het Dier van de Wijk in het Kennemer Dierenhuis. I made up my mind. Don't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 Wat maakt ze toch lekkere muziek, hè? deze Adele. Je hoorde het op de Salvatse Radio met Chasing Pavements. En het is uh, inmiddels kwart voor vijf geweest. En dat betekent tijd voor het gedicht van de dag. In deze tijden leer je wie belangrijk voor je is en wie niet... Soms duurt het even voordat je dit inziet. Ik heb geleerd dat ik trots mag zijn met de mensen om mij heen. Die gedachten houden mij op de been. Met jullie aan mijn zij krijgt niemand mij klein en kan ik diegene worden die ik wil zijn. Voor jullie ga ik door het vuur. Ik weet dat het andersom ook zo is en dat maakt onze liefde zo puur. Ik ben trots dat jullie bij me horen, want één ding weet ik zeker... ...wij zijn niet voor niets bij elkaar in één gezin geboren. Jullie zijn mijn beste vrienden in goede en slechte tijden. Daarom wil ik dit gedicht aan jullie toewijden. Familie is het belangrijkste wat je bezit. Maar meestal krijg je ruzie of veel verdriet. Of weet je niet meer hoe het allemaal zit. Maar familie heb je ook om te troosten. Ze steunen je overal waar je ook bent. Ook al zit je in het zuiden of in het oosten. Weet dat ze altijd aan jouw kant zullen staan, wat er ook gebeurt. Want zij hebben jou hier op de wereld laten bestaan. Ook al word je soms boos als er iemand zeurt. Familie is toch het belangrijkste in je leven. En zorg ook dat jij hun liefde zult geven. Dat was hem, het gedicht van de dag bij CFM, zondag in Kennemeland. Normaal gesproken hoor je het gedicht van de week bij CFM op de zaterdagmiddag tussen 2 en 5. Zo rond kwart voor vijf bij Stanford op zaterdag. Heb je ook een gedicht van de week voor ons? Stuur hem naar redactie at redactie at En wie weet, misschien komt jouw gedicht wel langs op de radio. La, la, la. Zet hem op ZFM. ZFM. I really can't stay. Baby, it's cold outside. I've got to go away. Oh, darling, it's cold outside. This evening has been. Ik heb het niet. Just like ice. My mother will start to worry. Beautiful, what's your hurry? My father will be pacing the floor. Listen to that fireplace. So, really, I'd better scurry. Beautiful, please don't no hurry. Well, maybe just I have a drink. Why don't no. you put some music on while I'm walking? The pour. neighbors will think. Maybe it's bad out there. Sing. Starlight. To break the spell, I'll take your hand. Your hair looks swell I ought to say no, sir. Mind if I'm going closer? At least I'm gonna say that oh, I tried. What's the sense and hurt in my face? I really can't stay. Baby, don't hold.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 But your lips look delicious. My brother will be there at the door. He was upon a tropical shore. My maiden aunt's mind is vicious. But your lips are delicious. Well, maybe just to have a half a drink. There was never such a visit. Oh, I've gotta go home. Maybe you freeze out there. Say, lend me your cup. It's up to your knees out there. Ja, we gaan richting de kerstdagen bij CFM. Lekker eten ook hè? bij een grote supermarkten. Dus die gebruiken deze, uh, deze, de, deze muziek ook voor een uh, reclame commercial. Je James Taylor en Natalie Cole en baby it's cold outside. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze zondag in Kennermeland bij CFM. Dit maand iets met uh, Rudy en Aldo, die hadden even een weekendje vrij. En Rudy heeft lekker genoten van de wedstrijd van, uh, van Ajax. Die hebben vandaag met maluus 4-0 nou, mooi... Mooie prestatie van uh, Ajax, dus. Zondag in Kenemland is er volgende week zondag weer. En dan weer met Rudy en uh, Nicola. Of uh, Rudy, Nicola en uh, uiteraard uh, Aldo. Ook dan weer tussen 2 en 5 met uh, heel veel informatie. En wij, Albert-Jan, ja. Ja, zeker, Wij zijn er volgende week weer op de zaterdagmiddag tussen 2 en 5. Nog even snel een vraag. Krijgen wij nog uh, de winterse top 40? Ja, toch? Ja, ja, die komt er aankomende vrijdag weer uit. Aan. Aanstaande vrijdag, hè? Aanstaande vrijdag tussen 1. 11, 11. Nee, van 11 uur, dacht ik. Van 11 tot 3. Van 11 tot 3, ja, dat klopt. Van 11 tot 3, ja, de winterse 50. Geziet van GFM. heerlijke muziek. Presentatie. Van... presentatie in handen van Andor Zandbergen. Oké, okay, dat dus voor de Euro Breakdown. Volgende week vrijdag. Maak er nog een vers zondagavond van. En graag tot volgende week. En bedankt voor het luisteren. Something's tot de volgende week. Really Dag!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 GFM wenst u allemaal fijne dagen en een voorst.